9 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De afgelopen dagen zijn bij verschillende incidenten op het water... zeker vier mensen om het leven gekomen. Een man die gisteren op het Markermeer van zijn jacht sprong... om zijn hond te redden, heeft dat niet overleefd. Hij werd tijdens de reddingspoging onwel. In Zeewolde is vanavond een zwemmer verdronken. Volgens de brandweer werd de man na anderhalf uur... in het water te hebben gelegen door duikers gevonden. Bij Zwolle wordt nog steeds een man vermist... die in de Plas was gaan zwemmen... En gisteren werd in het Meer bij Den Bosch het lichaam van een pool gevonden die daar zaterdag verdween. De politie gaat ervan uit dat de 21-jarige man is verdronken, maar sluit een misdrijf niet uit. De Wereldvoetbalbond FIFA wil dat de huidige hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof onderzoek gaat doen naar corruptie. De Argentijn Luis Moreno Ocampo moet een commissie gaan leiden... die onderzoek doet naar omkopings- en corruptieschandalen. Vorig jaar werden diverse FIFA-officials onderzocht... omdat hun rol bij de verkiezing van een nieuwe FIFA-topman verdacht was. Twee officials moesten hun functie opgeven... en ook president Joseph Blatter was verdachte... maar hij werd uiteindelijk vrijgesproken. Toeristen en badgasten staan vanavond lang in de file. Vooral vanuit Zeeland, op de Veluwe en in Friesland is het druk. Vanuit Zeeland staan nog altijd lange files van badgasten die naar huis willen. Tussen Vlissingen en Bergen-op-Zoom staat dat over zo'n 26 kilometer vast. Op de stranden in Zeeland was het vandaag zonnig... in tegenstelling tot de kust van Noord- en Zuid-Holland. Daarnaast zijn er veel mensen onderweg... die het hele Pinksterweekend in Zeeland hebben doorgebracht. Ook op de A28 is het erg druk. Van de Veluwe tot aan Amersfoort staat zo'n 20 kilometer... En een Amerikaans veilinghuis biedt de crypte van Elvis Presley te koop aan. Elvis lag er in 1977 enkele maanden begraven. Nadat geprobeerd was om zijn lichaam en dat van zijn moeder te stelen... werden hun resten overgebracht naar het landgoed Graceland. De startprijs van de veiling is 100.000 dollar. Inbegrepen zijn onder meer het openen en sluiten van de crypte... een rouwdienst en een graftekst. Dan nog het weer. De bewolking aan de kust bereidt zich vanavond en vannacht over het hele land uit. Het is vannacht een graad of tien. Morgen eerst grijs, later wolkenvelden en zon en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANEB Verkeersinformatie. U hoort het al in het nieuws. Het is erg druk op de weg, vooral in Friesland, in het midden van het land en in Zeeland. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Kootwijk en Knoopend 11 kilometer... A7 afsluitdijk richting Heerenveen bij knooppunt Jouwe 6. A28 Zwolle richting Utrecht, langzamerijden en stilstaan... tussen de Afrid Elspet en Nijkerk. De A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... maar liefst 25 kilometer verder tussen Arnhem-Muiden en knooppunt Marquisaat. Dan de N50 Emmeloord richting Zwolle bij Kampen 3 kilometer...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 voor 18 miljoen mensen dreigt er honger, want door extreme droogte in de Sahellanden mislukken dit jaar weer de oogsten.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 Het is Radio 1, BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is iets over negen en je luistert nog steeds naar de speciale sportuitzending van BNN Today. Over elf dagen dan begint hij de sportzomer op Radio 1 en daarom blikken we vandaag met onze eigen Ermen Wennemars vooruit naar het EK, de Tour en de Olympische Spelen. Erben heeft lekker meegetraind, de afgelopen ja. maanden met alle Olympische sporters. Vanavond zetten we de allermooiste, de allerspannendste trainingen nog één keertje uit en we laten ook nog straks een nieuwe horen. Een um, van de mooie, dat vond jij echt fantastisch, hè, het zeilen. Ja, dat was wat, spectaculair. Ja, ik had nog nooit in een zeilboot gezeten en dan zit ik in één keer met Lisa, Lisa, Lisa uh, Westerhof en Lopke Berkhout. in één keer in een boot en ik dacht, ik ga gewoon een beetje kijken, maar ik ging, hing, en op een gegeven moment echt in zo'n trapeze echt boven dat water en dat was echt gewoon fantastisch. Even een kort stukje. En gaan we. De reportage hoor je zometeen meteen. Helemaal alle filmpjes, want er zijn ook hele leuke filmpjes van gemaakt... Ja. te zien op uh, facebook.com slash bnntoday. Ja. Um, zometeen ook wielrenner Rob Ruig... Die heeft alvast de bergen van de Tour de France verkend... met zijn smartphone. Vorig jaar natuurlijk de beste Nederlander. Zometeen meteen hebben we hem even aan de telefoon. En Twan van Peperstraat is hier. Bonsoir. Bonsoir. En die draait alle uh, nummers van, ja, die de NOS groot heeft gemaakt... bij vorige EK's en WK's. En een paar nummers die het wellicht dit jaar gaan worden. Want dat is nog niet helemaal... Bekend. Radio 1 PNN Today. Maar eerst weer een training van Erben. Uh, je gaat trampoline springen. Oh, dat is, ook weer, dat is ook weer een hele goeie. Met Rea Lenders. En je was nou niet bepaald een natuurtalent. Ik lig hier in een hele prachtige bak met allemaal schuimrubber. Allemaal trampolines om me heen. Eigenlijk is het voor mij één grote speeltuin: een hele mooie Turnhal, de Flikvlakhal in, de, in Den Bosch. En ik ga vandaag uh, trampolines springen met Rea Lenders. Ze is al geplaatst voor de Olympische Spelen, dus ze gaat er zeker weten heen. En dit lijkt me echt heel erg leuk. Ik ga eerst even gewoon voor mezelf een klein beetje oefenen. Dat ik al, al een beetje als een echte kanjeral bij haar kan aansluiten. Wauw, dit is gaaf. Ik heb thuis ook een trampoline. Maar dit is toch eventjes wat anders. Ik heb het gevoel dat ik echt wel vijf meter in de lucht hang. En het is heel moeilijk om even te varen En om in het midden van de trampoline te blijven. Gelukkig ligt er een grote bak voor me met een heleboel schuim erin en dan ga ik niet maar eens even inspringen. Oh, don't try this at home. Levensgevaarlijk. En waarom vind ik het zo leuk dan eigenlijk? Hè? Je weet dat het gewoon verkeerd gaat aflopen vandaag en toch ga ik het doen. Voor mij is het tijd om naar Rea te gaan, want ik heb al wat les nodig. Het is de bedoeling dat je echt hier in het midden blijft. En het mooiste is natuurlijk op het kruis, maar, als je maar in dit vak blijft. Dan krijg je ook geen aftrek van de jury. Dus is, uh, je, hebt, je hebt dus de, de trampoline en er zit een, uh, zit een rood vak in. Dat is yep. ongeveer 2 bij 1. Daar moet je binnen blijven. Ja. Heb je wel eens een oefening gesprongen? Want midden in dat, in dat vlak daar staat een kruisje. Mm -hmm. Dat je gewoon alle sprongen precies in dat kruisje landt? Nee, nog niet. Nog die, niet. die moet nog komen. Die moet komen. Ja, die moet Wanneer? 4 augustus 2012. Ik, uh, uh, ja, ik wil graag wel even springen. Dus ik wil graag dat je hem even een klein beetje helpt. Ja, dan, dan mee. Zullen, zullen we dan eerst proberen om 10 sprongetjes op het kruisen? Ja, dat moet niet Echt? moeilijk zijn. Ja, nee. nou, nou ja. Eén. Oké. Okay. Twee. Twee. Probeer wel met je voeten naast elkaar. Uh, voeten naast elkaar, sorry. Ja, voeten naast elkaar. Hou eens boven die hakken. Ja, zo ja. Blijf je beter in het midden. Goed zo. Ah, leuk, heb publiek. Ja, nu ga je ook weer om, hè? Jeetje, mina ja. zegt. Snap je nu ook een beetje waarom je ook wel een beetje kracht nodig hebt? Wil jij zeggen dat ik gewoon slap ben? Nee, dat zeg ik niet. Ik dat ben zeg ik ik niet. gewoon uh, normaal opgesmeten dat ik. dat ik gewoon een slappe vader ben. Nou, Erwin, ik moet wel zeggen dat jouw best uh, hoog zit. Dat ik het ook best wel een beetje echt <laughs> vind. <laughs> Oké, okay, jongens. Nu is het tijd voor de salto. Dat is echt zo'n van. Daar moet je niet te lang over nadenken. Dat moet je gewoon doen. 1, 2, daar gaat het, hoor. Wow. Wow. wow. Fuck. Oh, dit is echt levensgevaarlijk, jongens. Ga je nog een speciale oefening doen voor de, voor de Olympische Spelen? Dat je nog moeilijker gaat? Nee, ik ben nu wel aan het trainen op een moeilijkere oefening. Maar die ga ik niet op de Olympische Spelen doen. Ik ga geen risico's nemen. Maar de oefening is zo meteen dus niet zo moeilijk... Uh, dat ik me over die sprongen uh, uh, zorgen hoef te maken. Maar het gaat mij alleen maar. ik hoef alleen maar naar de kruis te kijken op de trampoline. En als jij tien keer op het kruis komt, dan kan ik gaan juichen in de, in de stadion. Rea heeft goud? Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Goud ga ik niet halen, maar ik wil nog wel een paar aanwijzingen. Ja, hebben. is goed. Nou, ah, die best. Nog een keer proberen dan. Ja. Wat doen we nu? Een saltertje? Ja, maar dat hoeft niet zo hoog. Schroef je erbij misschien? Nee, nee, nee. Oké, okay, gaat hij nog een keer. Ik sta recht. Recht. Gaat-ie, Recht op. Ja!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 wat wil jij nou zeggen, Erben, dat je toch dat je huis wel een talent was, Maria? Nou, ik, ik heb gewoon een salto gedaan. Ik weet niet of kun jij salto's op, op nee, trampoline? Nee, absoluut niet. Nee. Nou, kijk eens nee. Aan. <laughs> ja. en je hebt ook een trampoline thuis. Daar ja, oefen heb, je heel Ja, veel. En dan oefen ik ook op. Ja. Ik kan nu thuis, dan kan, kan ik ook de, de salto. Ik lach ik helemaal niet uit, ik lach je toe. De Olympische Spelen ja, hebben we het over gehad, maar uh, de tour. En voor wielerliefhebbers wordt het, wordt het een prachtige zomer. Niet alleen de tour, maar ook uh, de wielerwedstrijd natuurlijk op de Olympische Spelen. Ja. Het WK in eigen land, in Limburg. Um, ja, en Rob Ruig die heeft de bergen van de Tour al verkend. Vorig jaar de beste Nederlander. Mede door hem ben ik echt de Tour gaan volgen. Echt waar? Vorig jaar. Ja, dat is echt zo. Rob Ruijg, goedenavond. Goedenavond. Ja, in één keer waren allemaal van die leuke Hollandse jongens. Ja. Dacht ik, nou, potverdorie, is best wel de moeite waard. Um, Rob, jij hebt, al, uh, ja, jij hebt het parcours al uh, gedaan, hè? En dan met je smartphone. Ja, dat klopt, ja. In eerste instantie is het leuk om te horen dat... Uh, ja, door mij komt dat jij de uh, toe bent gaan volgen, dus dankjewel. <laughs> ja. Mooi uh, vaker, hè? <laughs> ja, ja, nee, dat is leuk <laughs> om Maar uh, nee, ja, ik had inderdaad mijn smartphone mee, omdat we verkenning hadden gedaan vorige week. En een aantal ja, bergetappes gedaan. En uh, ja, toen ik mijn telefoon bij de hand uh, had, kon ik meteen van, van die klimmetjes... een aantal aantekeningen maken die mijn smartphone zet, om die s'avonds uh, te kunnen bekijken en... even al de kenmerkende punten van de klimmen uh, noteren. Maar wat schrijf je dan op bijvoorbeeld? Uh, ja, hoe een klem uh, ja, loopt. Hoe is de aanloop naar die klem toe, is het breed, is het smal? Ja, ja. ja maar daar heb, en, je uh, daar heb je toch, dat, ik, ik gebruik het ook, hè. Ik, ik doe aan hardlopen, ik doe aan fietsen en ik heb overal mijn smartphone mee en ik ga ook overal op run keepen, en al die apps gebruik ik allemaal. Leuk voor de recreant, maar als echte topper, dat heb je toch in die koers, heb je daar zometeen toch helemaal niks meer aan. Dan moet je gewoon ja, achter, vind... achter, achter, achter de slekjes aan fietsen en zo hard mogelijk en niet, en niet, ja. niet opgeven. Tuurlijk, tuurlijk. Kijk, dat is natuurlijk uh, ja, iets wat erbij komt kijken. Je moet natuurlijk zo hard mogelijk omhoog kunnen rijden en uh, de beste mannen kunnen volgen. Alleen als je dan zo de kans krijgt met het team om uh, de etappes te gaan verkennen, dan kun je wel uh, van een aantal etappes merken, opschrijven die je voor de etappe kunt bekijken. Waarvan je weet van, oh ja, daar zijn we geweest en uh, dan weet je ongeveer hoe die best betreffende klim loopt. Ja. Dus ik vind het wel een fijn, uh, ja, fijn iets om uh, aan vast te houden en dadelijk nog eens terug naar te kijken. In mijn vorig jaar was het gewoon heel leuk, want vorig jaar kon, vlogen jullie van iedere wedstrijd vlogen jullie er eigenlijk in. Niemand verwachtte wat, wat, wat voor jullie. We waren allemaal gewoon een beetje vrijbuiters. Hm? Maar nu hebben jullie een echte, een echte kopman, of niet? Uh, ja, dat klopt inderdaad. We gaan met één kopman vanuit de ploeg uh, ja, naar Frankrijk toe. En dat uh, zal het doel zijn. Ja. Dus uh, kijk hoe, uh, ja, hoe ah, ver we met op, hem kunnen reiken in het algemene klassement. Ja, maar Rob... Woutpool is een hele goede wielrenner, maar die gaat toch niet voor het podium op de, tijdens, de, tijdens de Tour de France, of wel? Uh, misschien in het eerste stadium is het natuurlijk uh, ja, moeilijk te zeggen dat hij dat kan uh, bereiken. Alleen uh, ja, misschien voor de toekomst en uh, ja, laten we hopen volgend jaar. Dat zijn de keuzes van de ploegleiding. En, uh, ja, laten we hopen dat we ver kunnen rijken. Maar er gaat, dan, dan gaat een moment komen in de Tour en dan, dan ee, wordt er vergeten dat Poels kopman is hoor. Dat weet ik zeker. Dan staat hij toch maar twintigste in het klassement en ruigt ze het voorin met een groepje. Ja, kom op Rob. Dan Hier gaat uh, hij voor zijn kans hoor. Ik wilde toch gewoon veel liever zien dat Rob gewoon lekker voor, voor die winst gaat. Ja, ja, ja, ja. Nee, ik hoop uh, in ieder geval dat er... Uh, kijk, dus in eerste instantie zijn de tijdritten die gaan doorslaggevend zijn voor het klassement. Maar... Uh, ja, omdat ik nu de etappes bergop heb gezien, zijn het vooral de minder bekende klimmen... die dadelijk uh, ja, mede voor vuurwerk kunnen gaan zorgen. Dus ik denk dat we vooral als renners niet de bergetappes moeten gaan onderschatten. En ja, ik denk dat er zeker kansen liggen voor, uh, ja, voor ons en vooral voor mij om, uh, om een keer te tonen. Ik zeg zoveel mogelijk kilometers in de aanval. Dat is, dat, als ik dan aan de vakantie denk, denk ik van jongens aanvallen. Gewoon bravour tonen. He, laat die Rabobank maar zich, zich, zich stuk rijden op, op dat passement en, en van vanuit Kanselij vanuit die underdogpositie positie gewoon aanvallen. Iedere keer maar aanvallen. Dat willen die Nederlanders zien. Ja, precies. Kijk, dat is iets moois om, uh, ja, om nu te horen... en zeker uh, om te doen in de Tour van. Dus uh, laat je verrasten, zou ik zeggen. Ja, maar nu is het, het grootste gevaar. Nu ga je zeggen, van we gaan er hetzelfde als Rauwbank doen. We gaan ook een kopman aanwijzen en we gaan uh, proberen te, te verdedigen... en dan gaan we de koersen me, me, mede bepalen. Dat is toch niet verstandig? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ja, we hebben daarnaast nog een... Een aantal sprinters die misschien dicht kunnen sprinten. Dus uh, we moeten profiteren van uh, de kansen die liggen in de sprint. Ja. Daarnaast, natuurlijk, uh, ja, proberen dan een klassement te rijden. Maar ik denk dat er vooral ook kansen liggen. Natuurlijk, uh, kijk, we hebben Johnny Hogeland ook mee die vorig jaar uh, de bolletjes schuif wist te uh, pakken. En uh, ja, ik ja. denk dat we daarnaast gewoon uh, goede renners hebben die zich uh, in bepaalde etappes kunnen tonen. Dus dat gaan we zeker proberen te doen met het team. Oh, en daarna daar komen de spelers. Nou, daar heb jij niks, niks te zoeken. Dan komt het WK nee. in eigen ja. huis. Door je eigen ja. dorp heen? Ja. Proppenruigen wereldkampioen? Uh, dat zou heel mooi zijn. Uh, ja, ten eerste moet ik me proberen te selecteren, via, ja, hopelijk via de Tour de France, om me dan uh, in de slag te rijden voor het WK aan Valkenburg. En ja. Uh, ja, als dat zo zou mogen zijn, dan uh, ben ik natuurlijk extra gemotiveerd, omdat het hier door mijn eigen thuisomgeving is. Ja. En uh, ik denk dat het één, één keer in je carrière gebeurt dat je in Nederland de WK mag rijden en uh, voor mij notabene in je eigen ja. omgeving. Dus uh, ik ga zeker een trapje extra proberen te Eitje doen erop. Eitje wordt het Rob. Ik voel ja het... Precies. precies. Ik wou het bijna niet zeggen, maar nu jij het zegt, uh, <laughs> ja, legt me de woorden in de mond. Ik ga weer naar je kijken. Rob Rijf, heel okay, veel succes. Nou, Oké, okay, bedankt. Doei. doei. Doei. En Terwijl die plakt er meteen een plaatje. Achteraan, is het een, een oude EK WK-hit of een nieuwe? Het is een WK-hit. Een WK-hit van uh, twee jaar geleden. Nou ja, we weten hoe ver we kwamen in Zuid-Afrika. Net niet, hè. Die ene bal van Robbo op Casillas. Even een feel-good nummer. Ginger Ninja Sunshine. Er voor de, voor de allereerste keer toen jij meetrainde... dat was uh, met de Lopke Lobke, Berkhout en Lisa Westerhof We hebben het er net al even over, over gehad. Hm. Spectaculair. Jij zei net, van je hebt het een keer hetzelfde gedaan. Ook ja, met die dames. Ja. Nou ja, met Lobke. En die zat toen nog met Marceline de Koning uh, in, de, in de boot. Dat was uh, de voorganger van, uh, van Lisa. Uh, en ja, ik, ik heb er aan één, één ding aan overgehouden. Respect, respect. Het, is echt, het was lood en lood zwaar. Ja. Nou ja, ik had dat nooit zo door. Dat het zuiden zo zwaar was. Ik dacht, de wind doet de helft van het werk. Ja, ik dacht ook dat het meer geluk was. Maar die moet echt gewoon heel veel inzicht hebben. Het is heel technisch. En met name de onderlinge communicatie is heel erg belangrijk. Ik vond het ja. echt onwijs gaaf om met die topdames in de boot te zitten. Zometeen spreken we met Lisa Westerhof, Maar eerst de repo, dus ook met Lopke werken. Hoe lang, hoe lang ben je hier, hier mee bezig? Je moet zelf warm en fit zijn. Ga je je omkleden, dan moet je, je hele boot nog opgetuigd. En meestal zijn we anderhalf uur van tevoren op de haven. Alop kan zelf warm worden. Je wordt dus warm van om die boot op te tuigen. Maar je gaat toch niet eerst ook nog hardlopen of zoiets? Of echt op de cross trainer gestaan? Maar het waait helemaal niet. Gaan we vandaag zweten? Nou, het ligt eraan wat de coach in de planning heeft. Maar het zou zomaar wel kunnen, ja. ja. Maar met dit weer is het vooral een heel mentaal spelletje. En dan ben je soms zelfs moeier van zo'n dag. Dat je echt alle vlaagjes en alle winddraaiingen op het water uh, probeert uh, ja, op te vangen. En uh, er wat mee te doen. Is Vaak mentaal is het zwaarder dan, uh, dan een fysieke dag met winkracht zes. Nou, dat gaan we dan uh, beleven. Ik heb met zeilen een beetje gevoel dat kan toch eigenlijk iedereen? Uh... Ja, als je dan rechtuit gaat varen, dan komt daar weinig fysiek bij kijken. Maar staat er een, een tien knopen meer wind dan vandaag... dan, uh, dan, het, dan kost het enorm veel kracht en, uh, en conditie en uithoudingsvermogen... om die boot uh, een uur lang op uh, volle snelheid rond de boeien te sturen. Moet ik helpen? Ik mag zo helpen de boot uh, in het water te tillen. Het dommere werk is, is dus voor mij. Ja. Oké, okay, daar gaat hij dan. Oké, okay, line-up, line-up. Stad over stuurboord. Oh nee, doe maar bakboord, want uh, er komt een veld aan. Dakko, va je eigenlijk altijd mee? Als zij de plas op gaan, ben ik ook op het water. Hey, en wat maakt deze dames nou zo onwijs goed? Ervaring, skills en enorm dedicated. Ja. En ze kunnen, en dat is denk ik belangrijk, maar dat weet jij ook. Ze kunnen winnen. Er zijn niet zoveel topsporters die kunnen winnen. Het zijn er maar een paar. Het is toch ook wel lekker als je van een bepaalde underdog-positie naar, naar die spelen kunt gaan? Is dat een, is dat een gevaar om. Als, als, om als favorieten heen te gaan? Ik heb het idee bij beide niet. En dat is ook omdat ze de nou ja, afgelopen twee WK's hebben gewonnen. Uh, ze kunnen wel tegen de druk. En ze worden ook zo neergezet. En dat is een gegeven. We gaan ons ding doen. Dan zie ik niet echt een probleem. Hoe, hoe begeleiden jullie deze meiden? Uh, daar besteed ik heel erg veel tijd aan. We hebben het heel erg veel over communicatie, samenwerking. En het gebruik van elkaars uh, talenten. Extreem. Wie, wie is het meest eigenwijs? Allebei. En ik zelf ook nog. Maar dat is, een, dat is een kwaliteit. Dat ben jij ook. Ik denk dat in Topspot, je, je moet een bepaald karakter hebben. Je moet niet over je heen laten lopen. Je moet weten wat je wil en hoe je het wil. En ik denk dat we daar met z'n drieën, Lisa Lopke en zelf, op één lijn zitten. We zijn nu heel dicht bij de boot. En nu kun je ook echt zien dat het toch echt wel zweten is op zo'n boot. Die geconcentreerde blikken. Lisa loopt de trekken aan, allemaal touwen. En Lopke hangt volledig buiten de boot. Ik ga een handje van aanraken. Pas op, pas op een grote boot. <laughs> de boot van Sinterklaas. Verrekend, serieus dat het de boot van Sinterklaas of niet? Ja, dat is het... Ik ga nu dus bij de dames in de boot en ik ga even met ze meevaren. Ik euh, doe je, de bezigbroed, nog even ietsjes beter aan. Molly Molly! Help, help! Ik boot aan. <macht> zo, kijk, nu moet je een beetje buiten boord gaan halen. Je moet wel goede buikspieren hebben hiervoor. Ja, absoluut. Ik ga even volhouden, hè? Nee, nee. Hoe is met die sixpack? Ja. Gooi je kont maar overboord. En dan ga je je ja. been op de rand zetten. Ja, daar ga ik hoor. En gaan we. En dan gaan we. Ja. Urban Rules! Ja. Maar nu ook weer naar buiten. Ja. Wow, dit is echt absolute topsport. Teren vallen tegen. Het is hartstikke moeilijk. Leuk, hè? Het is wel heel leuk. Hoe deed ik het, Lisa? Nou, ik vond het hartstikke knap dat je zo in één keer naar buiten durfde. Want uh, het gaat nog best hard en je scheert vlak boven het water en je hebt niks om je aan vast te houden. Zo dus deed je hartstikke goed. En probeer nog iets meer buiten de boot te kijken naar de wind die eraan komt. Kijk, en daar komt dus die, die echte topsporter boven. Meteen de kritische noten bij. Ja, maar zo ben jij toch ook? Helemaal gelijk. Dankjewel, dames. Succes in Londen. Doei, doei. Als deze dames geen goud halen, dan weet ik het ook niet meer. Geweldig. Ja, dat was, dat was de gekke, Erben. Te zien nou, trouwens het filmpje en uh, vooral dat Erben Rules, dat is geweldig. Facebook.com slash Today. En Lisa, die is aan de telefoon. Lisa Westerhoff, goedenavond. Goedenavond. Oh. Nee, nog steeds hard bezig natuurlijk om goud te halen. Ja, dat klopt. Uh, we zijn uh, nog steeds volop in voorbereiding. De Olympische Spelen zijn nu uh, zijn twee maanden weg. Dus uh, ja, de puntjes op die. Hè? Hey, jullie zijn net terug van het WK Zeilen in Barcelona. Een derde ja. plek. Ja. Is dat goed, goed genoeg? Um, ja, daar waren wij tevreden over. Het zat heel dicht op elkaar. We hadden gelijk een aantal punten met zilver en twee puntjes van goud. Uh, ja, het had uh, van alles kunnen worden die laatste dag. Het was heel close allemaal. En, uh, maar het feit dat we op dit moment zo rond uh, om de medailles meedoen, uh, zijn we heel tevreden over. Ook omdat we het WK in eerste instantie eigenlijk zouden laten schieten. We vonden twee belangrijke toernooien in één jaar te veel. Maar toen hebben we een week of vier geleden besloten, nou we moeten nog wat extra uren maken met wat uh, met licht weeromstandigheden, dus ja. weinig wind. En dat konden we daar verwachten in Barcelona. Dus hebben we als, ja, onder het mond van uh, training toch het WK nog ingelast. Dat klinkt een beetje raar, Het ja. is natuurlijk een heel belangrijk evenement. Maar dat is de insteek die we daar hadden. En als je dan met de medaille naar huis gaat, dan, uh, en mag terugkijken dat je de punten die je eigenlijk wilde leren uh, goed hebt vervuld, dan mag je tevreden zijn. Nou, kun je dan die omstandigheden vergelijken met, uh, met uh, metgene wat er in Londen staat te verwachten? Nee, niet echt. Maar uh, het is lastig te zeggen wat we in Londen kunnen verwachten. Hm. Je kan wel zeggen dat over het algemeen wat meer wind staat daar. En ja? uh, meer wat Nederlandse omstandigheden, als ik zo mag zeggen. Maar je kan ook zomaar een week met weinig wind hebben en een prachtig mooi weer en hoogdrukgebied... Dus we moeten op alles voorbereid zijn. Dus ook op weinig wind. En dat was waarvan wij van mening waren dat we nog wat extra training in konden gebruiken. Dus vandaar dat WK met weinig wind. En waar, waar hoop je op? Dat, dat er veel of weinig wind staat? Waar, waar maken jullie de meeste kans? Ik hoop op veel wind. Dat is het leukste. <lacht> dat is het mooiste. Dat is het spectaculairst. En uh, daarin zijn wij gewoon echt, uh, ja, echt gewoon een van de allerbeste. En, en hoe gaat het nu met de onderlinge communicatie? Want ik weet nog wel dat toen ik met jullie ging trainen... Toen hadden jullie iets nieuws. Jullie gaan, normaal gesproken is één iemand is leidend in de boot... maar jullie gingen dat echt samen doen in de boot. Gaan jullie nog steeds samen communiceren in die boot... zodat jullie samen verantwoordelijk zijn? Of is er eentje meteen leidend? Nee, klopt. Nog steeds samen. En uh, dat vereist natuurlijk een hele hoop uh, zeiluren met z'n tweetjes. Want iedere situatie is weer anders. Je komt altijd weer wat nieuws tegen. Ja. Dat is ook een reden waarom we nog uh, meer wedstrijden willen varen. Dus waardoor we het WK hebben ingelast omdat je toch in wedstrijdssituaties weer meer van die ja, situaties tegenkomt. Waarin de onderlinge communicatie echt op de koef wordt gesteld. En uh, ja, je goed kan evalueren en, en kleine aanpassingen daarin kan maken. Dus ja, dat is nog steeds belangrijk. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Maar daar zijn we ook in vooruit aan het gaan. Dus dat is ook fijn om te commenteren. Zijn jullie er klaar voor? Ja ik, voel, uh, ja, ik voel me er klaar voor. Ik uh, kijk nog wel uit naar de komende maanden in Engeland, want uh, we hebben dit jaar dus nog niet in Engeland gezeten. Ja. En uh, ja, ik kijk er wel naar uit om daar toch ja, de, de weersomstandigheden nog beter onder controle te krijgen. Of onder controle krijg je het nooit, maar te leren kennen in ieder geval. Er zitten hier twee mannen aan tafel die het grootste respect voor jullie hebben. Lisa, heb je ze net verteld. Ja, ik, ik, ik, trouw, ik, trouwens ook, ja, ja. ja. En, Ik voel de en, spanning ja. wel. Nou, oké. Okay. Ja, nee, ja, nee, nee, maar. Nee, maar ik voel de spanning gewoon. Ik voel dan dat jullie waren, zijn jullie zijn zo goed bezig en ja, ik verwacht eigenlijk gewoon goud, Lisa. Ik verwacht niks anders dan goud. Voel je dat ook? Um, nee, ik. Uh, ik, ik probeer dat soort gevoelens van, van anderen, van de, buiten, ja. van de buitenwereld, niet tot me door te laten dringen. Maar ja, natuurlijk, ik, ik, ik ben ook niet als... ik zie heus wel dat iedereen van alles verwacht, ja. maar het is wel de kunst als sporter om je daar niet gek door te laten nee, maken. Maar het is een gouden combinatie. Uh, het is, het is voor mij, ik, ik heb altijd wel een beetje het gevoel van, dit is, het is nu of nooit. Nou ja, zo voelt het, zo voelt het voor mij ook, nu of nooit, inderdaad. Ja. Zij is heel leuk, maar zeg. goed, dat wil, ja, dat, dat wil niet zeggen dat we het zo even okay, uh, 1, 2, 3, klusje gaan klaren. Daar komt gewoon ontzettend veel bij kijken. En alles moet straks kloppen, alles moet op zijn plek vallen. En de komende maanden hebben we nog de tijd om de puntjes op de i te zetten. En, uh, maar ja, het voelt goed, we zijn goed bezig. Uh, Ik voel niet als een van, oh dit moet nog gebeuren of hier hebben we geen tijd meer voor ligt op schema. En, uh... Je klinkt goed zelfverzekerd in ieder geval, Houd Lisa. Hou dat gevoel vast. Ja. Houd ja. Dat gevoel vast, ja. <laughs> Succes. Lisa Westerhof, straks samen met Lopke Berkhout. Uh, dames, heel veel succes. We blijven ah, jullie volgen. En, uh, nou ja, we, we zien jullie daar weer in Londen. Dankjewel, Lisa Westerhof. Dankjewel, de wijne-Erbenton. Goedenavond. Willemijn Veenhoven. En Erben Wennemars en Twan van Peperstraten. Ja. En die laatste doet de plaatjes. De plaatjes, de plaatjes. Ja, een mogelijk hitje voor komende zomer. Uh, als we het gaan plakken bij de NOS achter een uh, mooi programma aan. Uh, het is momenteel al een kleine hit in Nederland. In Amerika heeft het zelfs al nummer 1 gestaan. Dat heeft te maken ook met uh, de serie Glee waar het in zat. Het is ook gebruik, gebruikt bij de Super Bowl voor een uh, chevalet reclame. Vandaar ook dat het zo snel op nummer 1 zat in Amerika. En het is ook een beetje een toevallige combinatie. Het is het bandje Fun. Het is een beetje een indie pop bandje, En uh, de zangeres die hoort is Janelle Monet. En zij zingt eigenlijk mee omdat ze een relatie had met de producer. Nou ja, hoe toevallig kan het zijn? Maar het is wel een fantastisch nummer. We are young. Give me a second eye.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 No, I know. Geweest. De avondspits is anders dan anders vanavond. Doordat het lang warm en zonnig was... zijn veel badgasten en toeristen pas na acht uur terug naar huis gegaan. Het is heel erg druk in Zeeland, Friesland en op de Veluwe. De ANWB spreekt van een puinhoop rond Balk en Sloten. En in Zeeland stond er op enig moment 26 kilometer file op de A58. Op het water zijn de afgelopen dagen bij verschillende incidenten... zeker vier mensen om het leven gekomen. In Zeewolde verdronk vanavond een zwemmer... Op het Markermeer probeerde een man zijn hond te redden... die overboord was geslagen, maar hij overleefde dat niet. Bij Zwolle wordt nog een bejaarde zwemmer vermist... en bij Den Bosch is een man van Poolse afkomst verdronken. Oud-PVDA-minister Melkert wordt geen topman... bij de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN. Hij had gesolliciteerd, samen met acht andere kandidaten... naar de hoogste functie bij de ILO. Maar de functie gaat naar een Brit. En in België heeft een ongeluk met een stoomtrein het leven gekost aan een man van 39. De man reed op zijn brommen richting een overweg in de buurt van Maldegem. Die overweg had knipperlichten, maar geen slagbomen. Hij zag de stoomtrein, die zo'n 20 kilometer per uur reed, niet aankomen. Reed tegen de zijkant van de trein en overleed. Tot zover het nieuws. Radio 1, PNN Today. Willemijn Veenhoven. We zijn nog steeds bezig met de speciale bnn 2 sportuitzending samen met Herman Wennemars en Twan van Peperstraat. Blik ik vooruit straks op het EK, op de Tour en natuurlijk op de Olympische Spelen... En Twan die draait de plaatjes voor ons. Heerlijk. Mooie hits die zei: is het een goede rol? Ja, Goede rol. Goede rol wil ik. Ja, ik ben een... over de inhoud, ik een beetje <laughs> over je <de> muziek. Dat is wel gezellig. DJ Twan, of heb je ook een DJ naam? Nee, nee, nee, nee. Oh, uh, ooit dat is... wel gehad van de beginning. Nee, nee, nee. Daar hebben we nu geen tijd meer voor. Nee, nee, je? We gaan niet verder voordat je dat hebt gezegd. Ik heb jarenlang in het zuiden van het land, had je niet iets andere mediavet in België, draaide ik altijd onder de naam Tom Dubois. En dat was eigenlijk meer. Dat, dat, ooit heb ik Er was namelijk ooit bij een radiostation, uh, Mia Migo, Was er een vrouwelijke presentatrice. En die heette Dubois. En toen heb ik een keer paaltje gehoord. En toen viel dat op Dubois. Dus. dus ik heette ook Dubois. Maar Twan Dubois was zeker dezelfde klank. Dus ja, vandaar. Tom en uiteindelijk is het toch nog allemaal goed gekomen. Ja. Nou, Tom Dubois die draait zo de mooiste EK en WK plaatjes. Uh, maar eerst gaan we nog even naar een Olympische erben luisteren. Erben traint natuurlijk de afgelopen maanden mee met Olympische sporters. De mooiste en spannendste trainingen die zenden we nog één keertje uit. Zo dus ook deze met discuswerper Rutger Smit. Voor de vrouw is het één kilo. Dus je hebt mijn vrouw gewicht nee, gegeven. Ik heb jouw vrouw gewicht gegeven. Nou, Flikker op met die één kilo. Ja, anderhalf. Ik wil meteen anderhalf. Dat een beetje mannelijk zijn. <lacht> Straks dus Marianne Vos. Uh, maar eerst bellen we nog even met Sjoerd Hamburger, een van de roeiers in de Holland 8. En dit was de train. De om 6 uur zat ik al in de auto om hier uh, op tijd te kunnen zijn om te kunnen roeien met de Holland 8. Ja, de Holland 8. De jongens hebben net de boot al in het water gelegd. Hij ligt al helemaal klaar. Het is prachtig weer. En ik denk eigenlijk dat ik dit wel kan. Dat denk ik niet. Dat denk je wel. Nee. Nee. Dat, denk ik wel. Nee. Ja. dat is toch gewoon roeien? Kom op, hè? ik heb trouwens ook een roeiboot. Ja, ja zo omlaadboot. Jaar... Ja. Dat denk je, hè? Het is ja. de meest natuurlijke beweging die er is. Maar als je in het eerste jaar ziet bewegen... dan, dan vraag, vraag je toch af of het een natuurlijke beweging ja. is. Kun je eens binnen oefenen? Dat is makkelijker. Droog roeien? Ja. Diederik, Diederik de... ik, wil, ik wil gewoon het water op. Dat, dat mag, maar als je, als, je, als je daar niet kan, binnen, dan weet ik zeker dat het op het water niet lukt. Maar het gaat vast goed. Vijf minuten. Oké, okay. <laughs> vijf minuutjes dan. Nou, je hebt langs de kant even kunnen zien hoe wij dat doen. De truc is dat je niet uh, probeert in uh, je fanatisme uh, heel hard te trekken. Maar gewoon ontspannen mee te doen en na te doen wat wij doen. Meer niet. Even, even je handen. Die hou je iets uh, verder uit elkaar. Deze duim eromheen. Dit... Losjes vast, niet gaan knijpen. En dan zorg je alleen maar dat je heel ontspannen met de rest meebeweegt. Nog iets. Is als je met je bankje naar voren rijdt, doe je dat ook heel rustig. En zorg ervoor dat eerst je handen over je knieën zijn. Ja, goed zo. Oké. Okay. eerste opdracht geslaagd. Tweede in de boot. Dat wordt, dat wordt lachen straks. Ja. Ik stap even in de boot. Wow, dat is wel spannend, hè? Oh, schoentjes schoen staan er al in. Ah, oh, lekker, jongens. Weet je wie hier normaal zit met die heeft grote voeten? Oh, oh, oh, wauw. die heeft de kleinste voeten van ons allemaal. Ja, jongens, uh, misschien even schoenen meenemen voor iedereen. Want landen zo weer een 3 hè? Voor de, oh. Dan gaat die boot daar de reparatie. Mag ik mijn schoenen? Goeie genade, wat een arm heb jij, zeg goed hè? Uh, jij jij hebt nog benen ik heb wel arm. Ja, ook okay. wel. gebruik je alles. Hè? Ben je er klaar voor hebben? Ja, ik zit Oké, okay, dan beginnen we met dat de helft de boot recht houdt en dat wij gewoon makkelijk kunnen roeien. Oh, ja. je moet je niet willen trekken, alleen maar willen duwen met je voeten. Moet je niet aan je armen trekken. Nou, nu wordt het zo meteen echt lachen. Want we hebben nu nog twee die de boot recht houden. Kun je zo merken wat voor wankel kring het eigenlijk? Nee, wat meer. Ik laat jou een eerstje uitvallen. Dus we'll Ik heb het met z'n wijzen. Leeman, gewoon met z'n achter. Oké, okay, gewoon met z'n achter. Right, slaat maar. Nu moet hij. Oké, okay, we kunnen iets verder op. Gaat goed. Kom maar omhoog. Jo! Kijk! <tie> het <Echt> gelukt. <gül> Hé, oh. hey, ik wil niet veel zeggen, maar ik vond het best goed gaan. Ik ook. Mijn god zeg. Wat is dit gaaf, zeg? Was het wat? Ja. Ik vond het echt heel vet. Maar ging het nou hard? Ja. Ja? dat ging wel redelijk ja, door. op een gegeven moment ik raakte ik de tel kwijt. Ik, ik vond het boven verwachting gaan. Boven verwachting gaan. Ja. ja, ik heb het wel eens eerder gedaan mensen het nooit gevoeld hadden. En dan meestal na 10 halen dan, uh, dan, dan gaat het hopeloos ma ja. fout. Maar je hebt uh, wel uh, gevoel voor beweging volgens mij. De 108, dat is iets magisch. Dus als je onderdeel mag zijn van de 108. En ik heb er heel eventjes in mogen zitten. Ja, mijn dag kan niet meer stuk. Mijn week kan, kan gewoon niet meer stuk. Mijn maand kan, kan niet meer stuk. Okay. Als jullie nou goud, goud halen daar in, uh, in, in Londen. Dan kan, kan, kan het hele jaar niet meer, niet, meer, niet meer stuk. Dus mijn dag is nu al geweldig. Ja, Erwin, jij, jij hebt er ook wel veel over verteld over die reportage. Dat het ja. zijn een beetje, ja, stel dat je studenten de het tijd grap maken met elkaar. Ja, inderdaad. Met alle reportage was ik gewoon in charge. Bepaalde ik gewoon wat er ging, ging gebeuren. Maar daar kwam ik binnen en ik werd meteen op een, op een ergometer gezet. En ik werd op een, een of van de barrel van, van, van de fiets gezet. En ik mocht achteraan fietsen. Uh, ik werd overal een beetje heen, heen gesleurd, maar... Uh, <laughs> ik vond het, wel, vond het wel heel leuk. Ze waren toch wel, als het echt om ging, waren ze wel heel erg serieus met hun sport bezig Sjoerd Hamburger, goedenavond. Goedenavond. Roeier in Holland 8. Klopt dat dat jullie vooral ook wel, ja, wel heel veel dolle met elkaar? Ja, dat is uh, de dolle Het gaat af en toe hard tegen hard. En, uh, maar als het op uh, roeien aankomt, is het bloed serieus. En uh, ook dan uh, wordt er op het scherp van de snede gestreden. Dus dat is uh, zeker waar wat hij zegt. Maar het is soms wel een beetje te serieus zelfs. Hè? Want ik heb iedere keer het gevoel, en ik had ook weer met, met toen we jullie meetrainen. Volgens mij trainen ja. jullie gewoon veel te hard. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat wordt wel vaak gezegd. Ik denk dat roeiers uh, het, het meeste uren maken van iedereen. Dat, dat weet ik niet of ik te veel doe. Ik denk het niet. Maar, maar het niet hoe komt het dan, dat dan, ja. dat roeiers zoveel trainen? Vergelijken met andere sporten? Nou, het is ook een beetje met de sport. Het is een sport waarbij je alle grote spiergroepen gebruikt. En het is een meer lange afstand. Dus het is een voordeel sprint en het is voor deel duur. En dan moet je dus eigenlijk ook alle systemen trainen. Dus je moet en kracht trainen en je moet duurstukken doen. En dat maakt het gewoon dat je uiteindelijk heel veel uren maakt. En dat is een beetje inherent aan de sport ook wel. Ja, maar ik heb ook een beetje het gevoel dat het ook een beetje tegen elkaar opboksen is. Van, hé, ik train zoveel, ik kan nog meer trainen ja, dat is natuurlijk een, dat is het groot gevaar. En dat is zeker voor met, eh, uh, misschien met roeien nog wel meer. Dat natuurlijk wel dat er inderdaad echt opgebokst wordt van uh, wat ze zeggen dan bijbeunen. Dus niet een Bijbeunen noemen ze ook hè. Dus het, het heeft ja. ook van een term bij jullie, bijbeunen of niet? Ja, ja, ja, ja, ja. Dus als, als er als er uh, als er staat een rustige, een rustige duurtraining uh, door hem dan toch in de AT te trekken. In de in de threshold. Of uh, als er vrij staat, uh, toch nog even een paar uur op de racefiets zitten. Ja, dat is iets wat je gewoon echt niet moet doen. Wat, wat, wat een groot risico is ja. voor je trainingsschema. Ja, shoot, shoot. Ik, heb, ik heb echt in mijn leven zo allermachtig veel bij, bijgebeund. Dus ik weet het. het ja. is heel, heel ja. leuk, je wordt er heel, heel sympathiek door. Maar je haalt er geen medaille door. Dus je moet gewoon genoeg doen, maar ook niet te veel doen. Kom op, jongens. Nee, nee, en dat is zeker dit jaar is denk ik, iets waar we, waar we ook met z'n allen bovenop zitten... En, uh, ik het juist beter gaat dan andere jaren. voor ja. Andere jaren was het nog wel dat de mensen voelden... we trainen niet genoeg, we moeten meer doen. Ja. En dit jaar heeft iedereen gezegd... Ja, het is gewoon echt een goed schema... en uh, we hebben ons echt de bal uit de broek getraind. En uh, meer doen moeten we gewoon echt niet willen. Nu gaan we richting de Olympische Spelen. Hè? Ja. Uh, ja. Uh, die zijn er bijna klaar voor. Olympisch ja. goud ja. is toch wel ver weg volgens mij. Want volgens mij hebben we iedere keer weer te maken. We hebben, we hebben de EK voetbal, dan moeten we tegen die Duitsers. Maar volgens mij is het met het goede is het ook tegen die Duitsers, of niet? Nou, dat is op het moment wel. Dit is uh, de, de Duitse, Duitsland hebben ze, hebben ze echt is dat een, een enorm ding. De Duitsland de achter en die hebben het voor het, richting uh, richting Peking heel slecht gedaan. En uh, maar sinds de spelen hebben ze iedereen eruit gegooid en alleen maar jonkies erin gegooid en die hebben eigenlijk alleen maar of eigenlijk die zijn ongeslagen sinds. Uh, sinds na de Spelen. Dus Ze hebben alle WK's gewonnen, alle Wereldwijkers gewonnen. Iedere race waar we mee doen hebben ze alles gewonnen. Ja. Dus dat het op dit moment uh, de Duitse acht is uh, die, uh, die bij ons uh, de eerste plek op eist, uh, dat is wel waar. Ja. Nou heb ik begrepen Short uh, Twan hier, uh, dat in 2000 dat die uh, roeiers bij elkaar zijn gekomen. En die hebben een lijst gemaakt van alle mogelijke excuses die ze na afloop zouden kunnen uh, verzinnen, kunnen maken. En, en dat zijn ze allemaal gaan wegstrepen. Te ver van het uh, trainingscomplex, te slecht eten ter plekke. Uh, uh, misschien een, een oma die zou overlijden, waardoor ze niet de optimale prestatie konden leveren. Uh, zijn jullie op die manier ook al een beetje bij elkaar gekomen en hebben jullie al zo'n lijstje gemaakt? Nee, nee ja, dat heb ik ja, ook niet eens overwogen. Uh, we, we zitten ook niet van tevoren te verzinnen. Dat, dat, dat, volgens mij uh, is dat niet hoe wij werken. Ik bedoel, uh, iedereen gelooft en uh, dat we er alles aan doen. En uh, er wordt echt over alles uh, gediscussieerd. En over alles wordt. Uh, uh, totdat iedereen zeker is: van dit is echt het beste voor ons. En als je, ik, ik heb niet zoveel met van tevoren verzinnen. Wat je achteraf voor excuses gaat opnieuw op. Ik... op uh, nou, ik, ik, ik geloof niet dat jo, ik ween, ik ben... maar, Wat wel. Ja. Ik ben het er echt helemaal mee eens. Want je moet niet bezig zijn met het, gein, met het veen waarom je geen goud haalt. Je moet bezig zijn met het... nee. Hoe haal je wel goud? Ja, en ik denk dat, ju dat juist. Bedoel, wat je zelf zegt. Het is een, het is een erg uh, vocale acht. Er wordt veel gepraat en veel geschreeuwd. Maar ook wel, uh, dat levert ook goede dingen op. Het is, als, als er een voorstel is, of als het schema er is, dan ja. wordt het door iedereen uh, door de molen gehaald, bediscussieerd, uh, eruit gegooid en ingenomen. En dan komt er het schema uit waar iedereen 100% achter staat. En uh, we zeker niet een negatieve approach, dan, dan wordt het zeker niks. Ja, dan hebben we nog één ding. Jullie hebben ook, ook een nieuwe boot, hè? Ja, ja die, die wordt en gemaakt niet. door de Duitsers. Echt waar? <laughs> ja. Nee, die wordt, er gewoon, door, die wordt er gewoon door Nederland gemaakt, of niet? Nee die, wordt, nee, die is zeker door de Duitsers schoon. Ja, daarom, daarom. Maar die vlieg nee. wel je toch niet. Nee, je gaat soms ah, zinken. Kijk, ik bedoel, ja, dat is, dat is, ah, ik heb wel wat gaai, Nee, natuurlijk geen gaai, Nee, maar het is wel waar. Je hebt de, het heeft de fabriek, maar de, het grote merk is, uh, is, is is Empacher. Dat is een Duits merk en daar wordt de Engelse acht gemaakt, de Nederlandse acht gemaakt, de Amerikaanse acht gemaakt, de Duitse acht gemaakt. Die ja, aan ons is daar dus ook gemaakt. En uh, het is een beetje met de fiets van Theo Bos van, uh, van voor, uh, voor Peking. Ja. Dat was toen ook een heel hyper-super super ding. Maar uiteindelijk moest iedereen dezelfde fiets kunnen bestellen. En dat, uh, ja. dat geldt bij het roeien ook. Ik bedoel, als iemand de specificaties van ons boot wil hebben, dan moeten we ze geven. Het is gewoon een eerlijkheidsprincipe. Ja. Dus ja, ook al maak je hem thuis, dan kunnen de Duitsers hem nog namaken. Daar geloof ik niks van, Jules. Want ik heb ook ooit eens een keer. Wij hebben ook. Voor de Spelen van 1998 hadden wij de klapschaats. Die moest ook voor ja. iedereen beschikbaar zijn. En die was ook voor ja. iedereen beschikbaar. Alleen ja. hij was nogal moeilijk te leveren. Hij was leverbaar nee, nou ja. vanaf maart 1998. Bij één zaak in Heerenveen. Bij zaak in Heerenveen. Ja. Ja ja, dat is hier ook wel een beetje, bedoel, want onze boot is, is natuurlijk, uh, daar, daar roeien we net een tijdje. En uh, het, het, het duurt een hele tijd voordat je zo'n boot gemaakt hebt. Dus als je hem nu bestelt, is hij voor de spelen niet klaar. Dus het, iemand anders kan hem, niet, uh, kan hem wel namaken, maar dan heb je waarschijnlijk wel een heel kort tijd om aan de boot te wennen. Sjoerd Hamburger, heel veel succes. Wij gaan je volgen. Er, Erben, die uh, komt jullie vast opzoeken, toch, in Londen? Ja, Erben? ik ga kijken, ja. Ik vind ja. het echt ongelooflijk stoer. Dankjewel, Short Hamburger. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Dat waren grote en sterke gasten, hè, Erwin? De ja, mannen van de Holland 8. Maar er is er nog eentje die was nog imposanter. Ja. Rutger Smit. Ja, de, de kogelsloten en discuswerpen. En die weegt zo'n slordige 130 kilogram. En dan is hij nog een kleine jongen in het veld. En Dan sta jij ernaast met je 76 kilo. Dan sta kilo. ik ernaast, ja. Of hoeveel weeg jij? Ik weeg 78 kilogram. Zad zat je vandaag wel te klagen dat je te dik wordt. Ach, joh, nee, maar dat valt best mee. Iedere dag op Twitter, man. Hoeveel je ja, ja. weegt en hoe lang je bent. Ja. Ik, ik, heb, ik heb gezien hoeveel jij vandaag naar binnen propte. Marsen en chips en nootjes. Dus. Ja. <tie> Morgen weer op, de weer op de fiets. Maar Rutger Smit dus, het was, uh, het was mooi. Jij zocht hem op in Arnhem en hij leerde jouw discus werpen. We gaan eerst een warming-upje doen. Even twee rondjes inlopen, een beetje loopscholing. En daarna pakken we de discus op. Dat gaan we doen. <tie en stilfeer>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 Uh, de ring ah, ja, Dat is de ring, ja. Klink, klinkt vrij logisch. De, de discusring is uh, in diameter 2,5 meter. De kogelring is kleiner, die is 2,13 en een half. Je weet hoe je een discus vast moet houden? Nou, laat zien. Gewoon zo, denk ik. Ja, ja hij, hij ligt op, op, op, je, op, je, op, je, op je vingertop eigenlijk. Je houdt hem niet vast. En uh, als, je, als je hem zwaait, dan blijft hij gewoon uh, aan jou. Ja. Door de... Middelpuntzoekende kracht? Ja, de ja, kracht, ja dat zoiets, is dat? zoiets. En, en dan werkt je hem weg. Maar... Ik doe het eerst voor. Ja, goed zo. Goed zo. Nou, je legt je discus die legt je zo neer. Ik doe altijd even een voorzwaai en dan ga je naar achter helemaal. Okay. En dan werp je hem weg. Holy man. Hoe ver gooi je nou? Ik denk dat dit richting de 50 meter gaat ongeveer, uitstand. Straks met het draaien komt er uh, 12 meter bij. Oké, okay. daar. begin is daar. Begin oh. is daar. Ik, ik gooi hem toch lichtelijk iets minder ver dan jij hem gooit, Rutger. Ja, maar ja, dat, dat, dat kan toch ook niet anders na nou, de nee, eerste, nee, nee, eerste dat keer. Nee, het zou wel heel, ja, slecht ja, zijn, ja, dat zal heel slecht zijn, het zal wel heel slecht zijn. Maar dit is wel leuk. Het is dus één, één kilo schijven. Hoe zwaar zijn de echte schijven? 2 uh, kilo. 2 kilo? Voor de vrouw is het 1 kilo. Dus je hebt mijn ja, gewicht gegeven? Ik heb jouw vrouwgewicht gegeven. Fijn is dat. Er liggen ook een paar anderhalf kilo's bij. Oh, oké. Okay. Dus dat is dat toch, een beetje... dat ik toch niet helemaal... Uh... Dat is iets meer mannelijk. Iets meer mannelijk. <laughs> nou, flikker op met die 1 kilo. Ja, anderhalf. Ik wil meteen anderhalf. Nou, een beetje mannelijk zijn. Anderhalf keer ronddraaien. Anderhalf keer ronddraaien. En dan dat ding gewoon aan eind wegflikkeren. Ja. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay.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 Nou, volgens mij was dat mijn verste ook. Nou, goed gedaan. Ja, toch? Mooie training. Ja, ik vond het echt gek. Ja, ik vond het leuk dat je erbij was. Ja, was gek. U. Ja, Succes in Londen. Ja, zeker, zeker. Gaat goed komen. BNM Today. Willemijn Veenhoven. En Erben en Twan. En Twan is onze DJ. Um, en die draait nummers die uh, de NOS eerder gebruikte bij EK's en WK's. Ja, bijvoorbeeld deze. Dit is uh, de enige Nederlandse band die we vanavond draaien. Een uh, bandje dat al bestaat sinds uh, 2000 uit Haarlem. Uh, en in 2005 hadden wij hier het WK in ons land. Hè. Ik bedoel, er was een soort proeftuin van... kunnen wij ooit nog wel eens een keer een groot WK organiseren? En we organiseerden het de Jeugd-WK. Het uh, was, was echt een groot succes. Uh, we zagen Messi voetballen hier. Uh, Royston Trent heeft er zijn contract aan verdiend naar Real Madrid. Er waren nog een paar spelers die mooie contracten kregen. Uh, het WK leefde, de programma's leefden... En dus, uh, de Share, uh, die band uit Haarlem dus waar ik het over had... Nou, die scoorde een dijk van een hit dankzij dat late avondprogramma It Only Get Better. kreeg ook een zilveren harp in 2004 en toen dat jeugd WK in 2005. Maar eigenlijk al tijden niks meer van gehoord. The share, it only gets better. It only gets better. Um, ja, ik weet niet, is dat zo, Erben? We hebben er heel veel uitgezonden en de laatste is een nieuwe. Ja. Ja, en dat is die met wielrenkoningin Marianne Vos. En ik weet niet of het nou, it only gets better, is niet echt van toepassing op haar. Want afgelopen vrijdag heeft zij haar sleutelbeen gebroken... We moeten nog zien hoe dat gaat aflopen. Maar in ieder geval, Erben, jij hebt met haar getraind. En het was zo'n leuke repo, die willen we niemand onthouden. Dus Marianne Vos. Zo, we zijn hier vandaag in Meeuwen. Ja, het dorpje bestaat echt helemaal in Brabant. Uh, en ik ben hier te gast bij Marianne Vos. En dat vind ik echt onwijs leuk. Hier woont gewoon de Olympische kampioenen. Ze kan haar titel niet verdedigen in Londen... omdat het onderdeel waarop ze vorige Olympische Spelen goud gehaald had, gewoon niet meer bestaat. Dus ze wil nu op het koningsnummer voor het wielrennen... gewoon op de wegwedstrijd wil ze goud halen. En ik ben erg benieuwd hoe ze dat gaat doen. Ik vind het heel leuk dat ik met haar mee mag fietsen. Kijk, goeie genade zeg. Dit is gewoon de, de, de, de prijzenkast. Het is gewoon geen prijzenkast, dit is de prijzen schuur. Ja, Marianne, <lacht> onwijs gaaf al die prijzen hier. Ja, hè? zo bij elkaar vind ik het ook wel mooi. Maar het is wel uh, goed dat we een aparte ruimte voor hebben. Uh... Ik was net, was net al even iets eerder. In huis staat er geen enkele prijs van Marianne Vos. Ja, ik, uh, in mijn slaapkamer staan nog wat. Maar, maar inderdaad niet veel. Het is ook zo wat om ermee te gaan lopen pronken. Maar ja. dit, <laughs> dit is genoeg pronk. Ik heb even snel rondgekeken, maar ik mis... Eén medaille. Ja, die ga je hier niet vinden. Die ga je hier niet vinden. <laughs> nee. Die uh, ligt ergens uh, in de kluis ergens? Of, uh? ja, ja, ja, die ligt ergens mooi verstopt. Ja, de Olympische medaille natuurlijk, het, het Olympisch goud. Ik heb er onwijs veel zin om, om te gaan fietsen. Ja, ik ook. Mijn ouders zijn en mijn grootste fans, maar ook altijd... Ze zijn altijd voor me klaar. Ja. En ik woon er maar weer. Ja. Want uh, dat is... Ik ben even weg geweest, maar thuis bevalt het ook eigenlijk ook wel goed. Ja, ik ben... En ik ben er bijna nooit. Maar goed, na de spelen dan, uh... dan kijk ik wel weer verder. Maar het ja. is nu wel even rustig. Ja. Maar ja, thuis draait wel alles draait om Marianne Vos. Ja, dat is wel uh, lastig. We gaan hier rechts broek in. Het nou, dus is denk ik heel goed dat je dat in ieder geval zelf re realiseert. Dat alles, alles om jou draait. Ja, nou ja. dat dat. Uh... Ik realiseer me dat heel goed en dat het ook wel heel bijzonder is dan mijn ouders. En mijn broer daar ook uh, zo mee omgaan zoals ze nu doen. Ik ben daar misschien toch nog niet altijd dankbaar genoeg voor. Ik realiseer het me wel, maar toch soms wel vanzelfsprekend vinden omdat het van jongs af aan eigenlijk zo gegroeid is. Maar. Denk je ook niet dat, dat, dat, dat, dat de buitenwereld af en toe een beetje raar aankijkt Tegen hoe de, hoe de familie Vos is? Ah ja, dat denk ik wel, maar dat maakt me dan weer weinig uit. Ja, we zijn heel veel samen. Ook echt wel een echte familie. Ja. Maar we genieten ook allemaal van de topsport. Maar uh... dan is het lastig thuis. Want als ik je thuis... Het zijn je ouders. Het zijn je vrienden. Het zijn... Het is alles. Kun je daar af en toe... Loopt dat af en toe niet spaak? Dat je dan denkt van ja, het zijn papa en mama. Maar het zijn ook mijn, mijn begeleiders en mijn fans. en mijn, Ja... Mede hebben houden? Nee, valt wel mee, want die bemoeien zich helemaal nergens mee. Nee? Nee. Het is niet dat we zo aan elkaar hangen dat we niet zonder elkaar kunnen. En we denken ook wel onafhankelijk van elkaar, dus. Uh, het is niet zo dat ik er totaal afhankelijk van ben. Kijk, dat vind jij heel, heel, heel normaal, want op dit moment vliegen er dus een hele, hele grote helikopter boven ons. Het ligt net alsof we in de koers zitten, of niet? Ja, nou ja, dat vind ik heel normaal, ja. Nee, maar het is hier ook laagvlieggebied, dus dit gebeurt mij in training ook dagelijks. En niet alleen de wedstrijden. Ah. Zo, dit is lekker. Nou, we zijn er weer. Ja. ik heb een heerlijk fiets. Dank je wel. Ja, ik ook. Goed, ja. oh, goed gezelschap om je ja. fiets, hè? Ik vond het ongelooflijk leuk. En uh, weet je, met heel veel sporters heb ik, heb ik, heb ik, al, heb ik al gesport. En met al die mensen dacht ik van, ja, ze maken allemaal een kans om goud te halen. Omdat ze hebben wel, zijn wel goed genoeg, maar ze moeten een beetje geluk hebben. En uh, ik denk, jij bent zeker goed genoeg. <laughs> en alleen met pech kun je geen goud halen. Ja, nou ja, daar uh, zou denken ze ook wel over. Maar ja, goed, pech, pech is er wel in veel aspecten, hè. Maar ja. Ja, ik moet gewoon zorgen dat ik goed ben. En verder uh, zie ik het wel. Nou, ik uh, vond het hartstikke leuk. Dank je wel. Today. Willemijn Veenhoven. Volgende week maandag is de laatste, Erben. Ja. de allerlaatste Olympische Erben. En dan ga ik paadrijden. Ik heb nog nooit eerder op een Lijkt paad gezeten. Lijkt me hilarisch. Nou, ik vond, het echt, uh, uh, ik vond het echt enorm tegenvallen. Ja? Ja, want ik dacht, ik, ik, ik, alle, ik, heb heel veel sporten gedaan en ik dacht iedere keer van, ik kan het wel. En eigenlijk kon ik het wel. Ik kon springen, kon ik, kon, kon ik wel. Roeien kon ik wel, fietsen kan ik, kan ik wel. Nou, uh, judo kon, kon ik iets minder, maar rijden, daar kon ik echt helemaal niks van. Ze liet die ook niet springen, hè? Dat was toch gevaarlijk? Nee, ik dacht van, ja, ik dacht, weet je, dat ga ik wel doen. Maar ik dacht ook, ik moet, ik moet dat paard ook niet in, in, in gevaar brengen. Dus ik heb niet gesprongen. Dressuur op muziek. Ja, dat had ik beter kunnen doen, ja. Volgende week dus met springruiter Jeroen Dubbeldam. Voor nu uh, dank, Ermen Weddermars, Dank, DJ Tom Dubois. Oh. Mooi, hoor. Tom Dubois. Tommy, kom erin, maar in, Tommy. <laughs> Mooi, nou afgezekerde hey. zo aan het einde van het hey. programma. Nee, natuurlijk niet. Maar straks op Radio 2 wordt het ook Tom. Nee, helemaal. Nee. helemaal. Gewoon 12 van Peperstraten. 12 van Peperstraten, dankjewel Erben, tot volgende week. Tot volgende week. En wil je alle filmpjes van Erben terugzien en vooral die van trampoline springen zeer de moeite waard. Erben, uh, die ja. een salto maakt. En die, van het, en die van het zeilen is ook fantastisch. Facebook.com slash BNN Today. Dat was hem weer voor vandaag. Zometeen langs de lijn. 3, 2, 1, ja hoor, Het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars. Nee, nee, ja, ja! Hij wint! Hij wint! Vrijdag 8 juli, de aftrap van de Radio 1 Sportzomer. Met grote winnaars in de studio. Hans van Breukelen, Peter Blanger, Elting en Haarhuis... Wens Blom, Jan Jansen, Floris Jan Bovenland, Jeroen Dubbeldam, Stefan van den Berg... Maarten van der Weijden en vele anderen. Dag 1 van de Radio 1 Sportshow. Hallo, Gebon. Hij je Vrijdag 8 juni vanaf 10 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.